2 uur. Kirsten klomp met het NOS Journaal tegen een Nederlander die ervan wordt verdacht dat hij in een Belgische supermarkt een vrouw zuur in het gezicht gooide. Is 20 jaar cel en 15 jaar TBS geëist. Het slachtoffer en de supermarkt eisen ook een schadevergoeding van miljoenen. De Nederlander zou in een supermarkt van Delhaize in Antwerpen een schoonmaakster hebben overgoten met een bijtende stof. De vrouw raakte zwaar gewond en moest in een kunstmatige coma worden gehouden. De man had de lezen het jaar ervoor afgeperst en had al gedreigd met een zuuraanval. Shell en Exxon bieden excuses aan voor de hinder die de Groningers hebben gehad van de gaswinning. Topfunctionarissen van de oliemaatschappijen deden dat tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. President-directeur Van Loon van Shell zei dat de Groningers het overgrote deel van de lasten hebben gedragen van de gaswinning. De NAM heeft daar volgens haar zijn spijt over betuigd en ze sloot zich daarbij aan. De stichting Fair Medicine krijgt van minister Schippers de komende vijf jaar een subsidie van 3 miljoen euro. Het samenwerkingsverband van artsen, patiënten, verzekeraars, bedrijven en investeerders gaat medicijnen ontwikkelen en produceren tegen zo laag mogelijke kosten. De stichting gaat zich richten op de productie van zogeheten weesmiddelen. Weesgeneesmiddelen, dat zijn medicijnen tegen heel zeldzame ziekten, zoals bijvoorbeeld de ziekte van pompen en de ziekte van fabrie. De prijzen van die weesgeneesmiddelen zijn stevast erg hoog. Het gaat om bedragen van vele tonnen per jaar per patiënt. Het alternatief voor het DigiD-systeem... waarmee je kunt inloggen op sites van de overheid, is nog niet goed. Volgens de Algemene Rekenkamer is het nog niet duidelijk genoeg... hoe het nieuwe systeem eruit moet komen te zien en wat het moet gaan kosten. Er wordt gewerkt aan een nieuw inlogsysteem... omdat de DigiD-manier te kwetsbaar is. Als er nu technische problemen zijn... is er geen alternatief dat kan worden gebruikt. Het weer veel zon, alleen soms wat sluierwolken. Het is 24 tot 29 graden. Morgen iets koeler met 21 tot 24 graden. Verder flink wat zon en droog. Zaterdag meer bewolking, maar opnieuw droog. En zondag is er kans op een bui. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad veel problemen ten zuiden van Amsterdam op de A9 naar Alkmaar. Die weg is al uren dicht na een ongeluk tussen de knooppunten Holendrecht en Battenverdorp. Omrijden kan via de A10 Zuid. Daar zat ook wel file, maar is de vertragingstijd maar een paar minuten. Op de A2 Utrecht-Amsterdam ook file bij knooppunt Holendrecht. Vijf kilometer, maar dat begint nu op te lossen. Tot zover de verkeers...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 En hartelijk welkom bij uh, Muziek Boulevard Live op deze donderdag de 8 september 2016. De daverende donderdag is weer in volle glorie hersteld. Twee uur lang lekker genoten van Ruud en Dolly en Sandra. En nu zijn de eerste twee uur voor Matchbox. Derde jaargang nummer 34. We zijn te beluisteren via de eter 104.5. via de kabel op 104.5 in de eter op 106.9... En via het internet op zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zo meteen met Bernd van der En dan met Ashton Gardner en Dijk. En veel plezier. Hall. This woman tempted me, oh yes, and took me for the ride. I'm like a weary fox, I need a place to hide. Your soul. We'll talk about the world and friends we used to know. I illustrated a girl who put me on the floor. The game is nearly up. The pounds are at my door. 1971, Ashton Gardner en Dyke met uh, The Resurrection Shuffle. En ze zijn gelukkig nog net niet een one-hit wonder. Want uh, ze hebben ook nog een klein hitje gehad met uh, de follow-up van dit nummer. En dat was Can You Get It? Uit 1971 was dit. En we begonnen met Fox on the Run van Manfred Mann uit 1969. Voor het derde nummer blijven we in 1971. We gaan naar een Nederlandse popgroep. De groep van Hans Vermeulen, Sandy Coast. It is true love, that's a wonder. So together Wonder van de Sandy Coast En het is maar goed dat ik uh, de microfoon nog dicht hield, want ik zat mee te brullen natuurlijk. En dat wil je niet horen. Oké, okay, we zijn toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En dat is uh, natuurlijk, uh, even kijken, 8 september 1966, vijf nieuwe binnenkomers. En de laagste nieuwe, dat zijn de Supremes, op 38. You Can't Hurry Love. I need love. me at night for some tender arms to hold Kenmerkende stem van Diana Ross met haar Supremes... en You Can't Hurry Love nieuw op 38 in deze top 40 van 50 jaar geleden. Drie plaatsen hoger, Sonny and Cher op 35 met Little Man. je in je tuintje of op het strand misschien zelfs wel. Want ook daar kun je luisteren natuurlijk. Naar ZFM in Zandvoort. En uh, houd je Sonny and Cher voorbij komen. En dan gaan we nu luisteren naar uh, de volgende nieuwe. één plaatje hoger op 34 Wilson Pickett. Land of a Thousand Dances. One, two, three. One, two, three. time. Pick it and the Land of a Thousand Dances was dit en die was nieuw op 34. Van de vijf nieuwe binnenkomers zijn er vier grote hits geworden. De eerste drie die hoorden, hoorden daar ook bij. Maar de volgende is niet slecht, maar zeker geen grote hit geworden. Nieuw op 31, The Seekers Walk With Me. Een gulenkrant en gulenkrant. Seekers and Walk With Me. Laten we duidelijk even vaststellen dat de stem van Judith Durham daar geen schuld aan heeft. Dat het geen grote hit is geworden. De hoogste nieuwe, die staat op 20 en is dus per saldo. De klapper van de week. Nieuw op 20: The Who. En I'm a boy. Of a love that en na de top 40 van 50 jaar geleden hoorden we Little Miss Dynamite... ook uit 1966, Brandon Lee met uh, Coming On Strong. En dan zijn we nu toe aan de tip van Willem. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer weet of hij hem gedroomd heeft, ja of nee. Maar ik weet wel dat we er zondag, afgelopen zondag, behoorlijk lang over hebben liggen babbelen. Nou, staan babbelen eigenlijk. Onder het genot van een lekker glaasje. Uh, het is van de Crickets met uh, op de achtergrond, tweede stem, Paul McCartney. Hij schreef het nummer ook. The Crickets met T-shirt. Could I seen your tears a mile away When you left me on that long Well, at least by now you know the score. Every love match leaves the loser's soul. T-shirt van de crickets, je ja, hebt al zeker via uh, YouTube. Dus vandaar dat je dat commentaar er nog even achteraan hoort hebt. Uh, geschreven dus door Paul McCartney. Maar er waren wel degelijk hier en daar wat Buddy Holly influencers te horen. Uh, we gaan naar een LP die heet Diva. En daar vandaan komt de debuutsingle van Annie Lennox. Hier is Why. Debuut LP Diva uit 1992, haar debuutsingle Why Annie Lennox. In 1981 bracht de ABBA NLP uit, die heette The Visitors. En dat is werkelijk een fantastisch album van het eerste tot en met het laatste nummer. Er staan werkelijk heel erg mooie nummers op, maar ook een heel grappig nummer. Two for the price of one. Een man wil een afspraak maken met een vrouw... en hij krijgt twee voor de prijs van één. Luister maar. station. With no romance in his life, sometimes he wished he had a wife. He read the matrimonial advertising pages, the cries for help from different people, different ages. But they had nothing to say, at least not until the day, when something special needed. Waiting. The voice was husky and it sounded quite exciting He was amazed at his luck The purest streak of gold it struck He said, I read your ride, it sounded right Oh, Christy Hind en I Got You Babe. En dat was uit 1985. We hebben de laatste vier platen doorgebracht in de decennia 80 en 90. Maar we gaan nu weer terug naar 1968, naar een top 100 hit voor Honeybus. I Can't Let Maggie Go. We hebben even genoten van uh, onze grote vriend Bob Marley... van de LP Natty Dread. uit 1974 zijn we No Woman, No Cry. En uh, we sluiten af uh, instrumentaal met T en de MG's. Het time is tight. En dan zijn we na het nieuws en de boodschapjes weer gezellig bij u terug... voor het tweede uur van deze Matchbox. Tot zo!